11 Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal.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 Minister van der Steur heeft de commissie Oosting gevraagd het onderzoek naar de tv te heropenen. Duitsland en Oostenrijk willen de binnengrenzen twee jaar blijven controleren in verband met de vluchtelingencrisis. Nu mogen landen dat voor een periode van maximaal zes maanden doen. Staatssecretaris Dijkhoff zegt dat hij het verzoek serieus neemt, al denkt hij niet dat de verlenging van de grenscontroles de oplossing is voor de vluchtelingencrisis in Europa. In een psychiatrisch centrum in België heeft een man zeven mensen verwond met een mes. Vier van hen zijn in levensgevaar. Onder de zeven slachtoffers zijn zes personeelsleden van de instelling in Schaarbeek. Volgens de VRT is de vermoedelijke dader een patiënt die de instelling mocht verlaten. Hij keerde terug met een mes. Zijn motief is nog onduidelijk. In Leeuwarden en Veghel zijn de inspraakavonden over de komst van een asielzoekerscentrum rustig verlopen. In Hees was er een demonstratie en een samenscholingsverbod afgekondigd. Toch verzamelden zich bij het gemeentehuis in de Brabantse plaats een paar honderd mensen, maar ook daar bleef het relatief kalm. Het weer bewolkt en in de nacht kan er wat regen vallen. De wind wordt aan zee mogelijk hard. Mo morgen eerst af en toe zon en een graad of tien. Tegen de avond gaat het vanuit het westen regenen. Aan zee een stormachtige wind. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Is voor mij wel een voorganger met een uh, grote vee, als ik het Ja, oké. Okay. Goede voorbeeld. Uh, hè, en volhouden. Ja. En, um, ja, denk je ook dat. Uh, uh, ik ja, ja, ja, wil één ding zeggen over die. Ja. Uh, nou ja, want het, het, was, het was een beetje, denk je, nou, zo'n voorganger. Veel mensen denken voorgangers met je luisterbaan. Hè? Wat moet je nou helemaal doen?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 Wait for the Lord. God has placed a watchman on your walls, hold you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 Until the Lord makes Jerusalem a praise He has sworn it by His strength If you lift up your voices and call